Dit boek moet ik schrijven, dat is de afspraak, op een oude type buiten in de zon. De tafel heb ik zo neergezegd, dat ik achter de duinen de zee zie. Maar het wil niet lukken. De meeuwen krijzen, de wind trekt aan het witte papier en de zon brandt in mijn huid. Ik zit hier al een week. Onder de dakgoot van het oude duinhuisje zit een wespennest. Ze scheren luidzoemend langs mijn pijnzende hoofd. Rode mieren vinden telkens mijn opa sandalen en in mijn muggenbulten heb ik wel honderd kruisjes gezet. Ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Een glanzend blauwe waterjuffer lijkt me te willen troosten. Ze vliegt rondjes langs mijn schrijftafel en landt voor me op de diepmachine. Ik kijk recht in haar bolle ogen. Alsof ze hier al veel vaker was, stapt ze met haar poten, met haar zes poten behendig van letter naar letter. Op cijfer 1, linksboven op het toetsenbord, stopt ze. Ze draait en krult haar achterlijf op de letter W. Alsof ze daar een ei wil leggen. Niet doen, roep ik dwaas. De W is van water, daar moet je zijn. Ik moet haar wegjagen, haar baby redden. Ik buig voorover en blaas. Met getuite lippen een zacht straaltje lucht. Onverschrikt blijft ze zitten. Uit haar echter lijf schuift iets tevoorschijn. De legboor begreep ik later. Eén glimmend pareltje perst ze precies midden onder die wee. Waardoor die wee een kroontje wordt. En dan vliegt ze weg. Ik dacht dat de magie achter me lag. Dat ik mijn portie wel gehad had. Die hele wereldreis lang. Maar dit moet wel een teken zijn. Ik begin het verhaal met de letter W. Het wilde verhaal, vol waaghalzen en waanzinnigheden. Over het meisje dat volgens de doktoren nooit de zestien zou halen. Dat stond in de diagnose die ik vond. Een duivelse spierziekte met fatale afloop. Ik ga binnenzitten en typ de letter W. Dat eitje heb ik gered, met een hoekje papier opgelepeld en naar de vijver gebracht. Het was nog een hele klus om het onder water te krijgen...